zonder iets te verbergen. En dan zou ik het vanavond... graag willen hebben... over... vrouwen... vrouwelijke energie. En wat je nu op de achtergrond hoort... is heel toepasselijk. Dat is de muziek... van Venus... Als bij jouzelf de buitenkant binnenkant is geworden en de binnenkant buitenkant. Met andere woorden, je hebt dat wat je in jezelf zocht gevonden en je bent dat geworden. Waardoor je de dingen om je heen op een andere manier bekijkt dan. Toen je nog in de fysieke werkelijkheid was. Nu kun je de dingen alleen zien vanuit een hele diepe, diepe liefde. En alle gebeurtenissen in je leven... volgen een bepaald doel. En je kunt door het inzicht dat je hier verkregen hebt... Het doel als het ware voor je zien. En vanuit dat gevoel geef je aan mensen. Dus vanuit dat gevoel geef je en raakt het geven nooit uitgeput. De bron is nooit leeg, raakt nooit uitgeput en er is altijd genoeg. Het denken daarover komt niet eens meer in je op. Je weet dat wat je je ook maar visualiseert, werkelijkheid wordt. Je kent van binnen en door, door, door het weten wie jij zelf bent, de weg om werkelijk te materialiseren, om je eigen leven te maken zoals jij je dat wenst. De uitkomst hou je voor ogen. Maar de weg naartoe, daar maak je je nooit meer druk om. Waarom zeg ik dit? Ik wil het dus over vrouwen hebben, over de energie van vrouwen. Het lichaam tezamen met het denken en het zelf vormt vanzelf een driehoek in deze fysieke wereld, maar als de werkelijke werkelijkheid ook in de werkelijke wereld.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 Mocht je iets meer willen weten hierover, dan kun je kijken op de eerste pagina van mijn website, www.ihra.nl. Dan kun je lezen over de driehoek. Die in, jou, in jezelf plaatsvindt. Zijn we echte met ons gevoel? Op het fysieke vlak, dus in de werkelijkheid van de aarde, dan is het vrouwelijke ontvangend en het mannelijke gevend. Anders werd dat vele jaren aan ons mensen doorgegeven. Door religies, door religies, door mensen die dachten dat het goed was, dat het juist was. Maar nu kunnen we zeggen dat we in ons de kennis hebben... om te weten wat het andersom is. Maar hoe dacht de religie erover? Die zei, de vrouwelijke energie moest gevend zijn. Als die energie niet gevend was, dan zorgden de mensen er wel voor, dat er een schuldgevoel optrad. Geven moesten vrouwen en nooit ontvangen. De kille achtergrond hiervan was, dat als vrouwen gaven, ze krachtloos zouden worden, en geen rol meer zouden kunnen spelen in de kerken. Terwijl vrouwen een krachtige invulling konden geven aan de spirituele ontwikkeling van de mensheid. Honderdduizenden jaren lang hebben vrouwen Functies in spirituele groepen gehad. Ze waren priester, ze waren hoge priester. Ze hadden de kennis over het leven. Ze ontvingen het leven en ze gaven het leven. Hoe anders is het ons vrouwen vergaan in de laatste 2000 jaar. En misschien nog van langer. En vrouwen hebben dat toch maar toegestaan. Al die jaren lang. Daar hoeven we ons niet schuldig over te voelen. Het is zoals het is. En ook vrouwen moesten weer hun krachten terugvinden. In zichzelf en weer op helemaal opnieuw beginnen om al die krachten weer tot ontwikkeling te brengen, om uit zichzelf de sterke vrouwelijke energie naar voren te laten komen. En kijk om je heen, er zijn mensen die zeggen, vrouwen weten het al in zichzelf, dat zou kunnen. Maar we zijn zo ver van onszelf afgeraakt, dat we, dat we zijn gaan twijfelen, dat we dachten, dat we moesten doen wat anderen zeiden. Dat we niet meer naar ons natuurlijke gevoel luisterden. Zelfs het krijgen van kinderen, het ontvangen van kinderen, de geboorte, het is zo ver van ons afkomen te staan en we vinden dat toch zomaar allemaal heel normaal. Er zijn op deze wereld helaas nog heel veel vrouwen die vanuit hun eigen religies hun eigen krachten dienen te onderzoeken. Deze vrouwen hebben zich in die religies duidelijk monddood laten maken door zich letterlijk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 om gesluierd rond te lopen. Maar hoe kan het een voorrecht zijn als het je opgelegd wordt? Zelfs al denk je dat je zelf de eigen keuze hebt gemaakt. Maar ook eens zullen deze vrouwen de kans krijgen in hun leven of in hun volgend leven om hun Krachten naar boven te laten komen. Ze hebben toegestemd het meest vrouwelijke uit hun lichaam te laten verwijderen, zodat ze totaal krachteloos werden. gehad in mijn leven om met veel mensen te spreken de afgelopen tientallen jaren die dit allemaal heel gewoon vonden en er waren mensen uit bepaalde landen die hun dochter in Londen lieten studeren en voegen of wij een oogje in het zeil wilden houden. Het is een bijna onmogelijke opgave. Want je bent verantwoordelijk voor het, en ik zeg het maar gewoon, voor het maagdevlies van een ander. Nou, wel heb ik me toen op de hoogte gesteld van eh, artsen in Europa die dat konden herstellen, eventueel mocht dat nodig zijn. Want de vader had heel duidelijk gezegd, als ze zwanger wordt, of als ze met een vriend is, dan zal ik haar moeten ombrengen, zal ik haar moeten doden. En dat zei hij tegen ons. Je kunt je werkelijk niet voorstellen, maar nog niet zo heel erg lang geleden was dit. Maar ik wil niemand opzetten tegen de ander. Ik wil alleen zeggen dat nog velen zich dienen te ontworstelen uit hun eigen gevoel van religie. Deze vrouwen hebben erin toegestemd om totaal krachteloos te worden. Ze moesten geven, geven, geven en krachteloos worden. omdat ze bepaalde dingen uit hun lichaam lieten verwijderen. Moesten laten verwijderen. En het zal in deze tijd zijn. dat deze vrouwen zich dienen te herinneren wie ze zijn. En het is ook niet voor niets dat er zo'n. zo'n beweging, zo'n ongelooflijk volksverhuizing heeft plaatsgevonden. in de laatste, nou wat is het, veertig jaar. zodat er mensen hier kwamen. Die heel anders over het leven dachten. En die nu min of meer gedwongen, maar dan vanuit een gevoel dat ze hier wonen, om op een andere manier naar het leven te kijken. Hoe wij daar ook mee omgaan. Maar het is voor allen een unieke kans. Voor ons om te kijken dat er geen verschil bestaat de diepere, la diepere lagen van hun religieus gevoel, en dan heb ik het natuurlijk alleen maar over de kennis van het hart, en voor hen te ontdekken dat vrouwen hier met elkaar heel anders zijn, niet zo warm als in hun eigen land, omdat er best wel een klein beetje afstand onderling bestaat. Maar dat vrouwen hier voor zichzelf opkomen. En dat ze zich weten te gedragen, hoe dat dan ook is, op straat. Ook als ze nagefloten worden. Want vrouwen met een, met een sluier, en als die ze afdoen, dan weten ze zich niet, dan weten ze zich geen houding te geven. Maar in ieder geval, het zal in deze tijd zijn, dat deze vrouwen zich dienen te herinneren wie ze zijn. En ze zullen hevige tegenwerking krijgen, ook van hun moeders en zusters. En je kunt het ze niet kwalijk nemen. Ook voor hen is dat een veilig gevoel. Het, ook al is het niet goed voor hen, zoals wij daar dan over denken. Maar velen zitten nog in de ban van tradities die men nog niet los durft te laten. Toch is alles zo eenvoudig. Als je alles terugbrengt naar één zin, kun je zeggen, vrouwen hoeven slechts te ontvangen. De kille, akelige en veelal onwetende krachten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 ze hebben die energie om dit om te zetten en ze hebben het gewoon en daarop kun je als vrouw gewoon vertrouwen door midden in jezelf te staan je voorkomen bewust te zijn van je vrouwelijke energie En je bent in staat om alle negativiteit van de ander in te ademen en met je eigen liefde-energie te vermengen. Die negativiteit bestaat dan gewoonweg niet meer. Het is een ongelooflijke kracht die vrouwen in zich hebben, die verbinding met die energie in zichzelf. Alle vrouwen hebben dat, en het moment dat je je daarvan bewust bent, is groot. Je kunt het in de werkelijkheid toetsen en zien dat het ook werkt. Het lijkt heel simpel van, nou dat is dan een soort toverformule, nou dat is het helemaal niet. Het zijn wetten, universele wetten. Dus waar had ik het over? Vrouwen hoeven slechts te ontvangen. Dat is alles wat je hoeft te doen. Je hebt zelf de energie, de kracht om het om te zetten, om negativiteit om te zetten. Ze hebben het gewoon, die kracht. En daar kun je op vertrouwen. Je kunt de energie, je kunt je eigen vrouwelijke energie kan al negativiteit van die ander, waar je mee bezig bent, waar je mee spreekt, inademen en met je eigen energie, liefde-energie vermengen. De negativiteit bestaat dan gewoon, gewoon niet meer. Zie dat het werkelijk werkt. Kijk hoe die ander reageert. Adem die negativiteit van de ander in. Keer je daar niet van af. Geef niet jezelf. Zo van, nou ik zal maar lief voor hem zijn en ik zal maar dit doen en ik zal maar dat doen. Dan houdt hij misschien op met mopperen. Nee, het is net andersom. Adem het gewoon in en kijk, kijk goed hoe die ander reageert. Weet je, die ander is plotseling rustiger geworden of loopt weg. Maar laat je niet meeslepen in die negativiteit, want dan werkt het niet. Blijf in je eigen vrouwelijke energie en voel je eigen energie en adem de ellende in van de ander, die je dwingt, die kwaad op je is, die je manipuleert, die je anders wil laten zijn. Bedenk wel dat je zelf de ruimte geeft aan die ander om zo te reageren. Zodat jij je uit je evenwicht, om, om, om je uit je evenwicht te, brengen, te laten brengen, die ander is eigenlijk gewoon bang en wanhopig. En die wil niet in de kracht van de verandering meegaan. Je hebt de keuze in jezelf om hierover na te denken. Blijf op die manier in jezelf en verbind je met je eigen energie. Ook als je gemeenschap hebt, hou eens op met geven. Neem. Maak de verbinding met de ziel en neem. Het is een wereld van verschil. Ja, nu we het toch over vrouwen hebben... Ik heb... Um Op mijn website staat een verhaal en dat heet Stilverdriet bij Vrouwen. En dat heb ik alweer een hele tijd geleden eens een keer gemaakt. Ik geloof dat ik het ergens in 2000 geschreven heb, maar het gaat over ja, een gebeurtenis die, die veel en veel langer teruggaat. En waar veel vrouwen mee te maken hebben. Bijna eigenlijk iedere vrouw eens in haar leven. En ik heb het stil verdriet genoemd, omdat daar vaak niet over gesproken wordt. En het is me al te waar... Dat veel vrouwen een heel stil verdriet binnen in zichzelf hebben. Over zwangerschappen die niet doorgegaan zijn. om welke reden dan ook. Het kan. Het kan een abortie zeg je dat zo in het Nederlands, abortie, zijn geweest. En waar je misschien nog een ontzettend verdriet over hebt. En misschien ook wel een schuldgevoel. Maar het is niet nodig. Hierna zal ik je beschrijven hoe je in een ziel die misschien al die jaren bij jou zit, terug kunt laten gaan naar het licht. Er zijn ook veel vrouwen, oudere vrouwen, die hier toch behoorlijk mee te maken hebben gehad in hun leven. En daarbij moet ik even denken aan de verschillende reizen die wij destijds hebben gemaakt naar China. Waarin ik het uh, genoegen heb gehad om uh, wel eens een, een, een enkele groep uh, mensen les te geven, Engelse les te geven. En waarin ineens het onderwerp uh, abort, ab, ab, abortie... Nou, ik weet toch helemaal niet hoe je het uitspreekt... Uh, Um, naar boven kwam um, waarin de mensen zeiden dat ze soms in hun leven in een korte periode van hun leven 10, 15, 20 abortussen hebben gehad het heet abortus neem me maar niet kwalijk een beetje warrig, misschien wat woorden betreft en ik vroeg hen of het erg was dat hun leven had eh, beïnvloed en ze verzekerde mij dat het helemaal niets uitmaakte dat ze zo vrolijk waren als altijd en ik vroeg hem ja maar er zijn toch nog wel eens kinderen die dan toch geboren worden oh ja maar dat was ook helemaal niet erg vertelde ze mij en dit was in een bepaald deel van China en ze vertelde toen ook Nee, dat, dat zal ik voor zo meteen bewaren. En ze vertelde werkelijk dat het helemaal geen enkel probleem was. Maar na de les, dat duurde ongeveer 2,5 uur, stond ik nog eventjes met wat mensen te praten. En er kwam een, een vrij jonge man naar me toe. En die wachtte totdat ik alleen stond. En toen schoot hij op me af en toen zei hij, en we praten nu over de jaren tachtig hè, dus echt al een lange tijd geleden. En toen zei hij, ja, maar het heeft wel ontzettend veel invloed op ons. We zijn er kapot van, we zijn zo verdrietig. Alleen, we mogen het niet zeggen, want het is tegen alle regels in. En ook, en dat schokte me nog het meeste, ook, zei hij, de, de taak van de grootmoeder was om het tweede, of soms ook wel het derde kind, of wat dan ook, ja, te smoren met een kussentje. En op dat moment kwam er nog iemand bij staan. En ik zag de schrik in de ogen van deze jongeman. Nou weet ik niet uit ervaring hoe dat is om opgepakt te worden, maar misschien wel uit een leven. Dus ik zag zijn angst, en toen die andere man erbij kwam staan, zei ik tegen hem... Ik vind het zo leuk dat u mijn les leuk heeft gevonden. Want ik heb altijd het gevoel dat ik het niet zo goed kan. En toen begon hij heel hard te lachen. En dus die man die dus bijkwam, die dacht dus echt dat we het daarover hadden gehad. En er, kwam een, er viel een last van, eh, van de schouders af. Want ja, je kunt daar... Vooral in die tijd kon je echt niet zomaar wat zeggen. Of niet zomaar wat, je kon eigenlijk niks zeggen. Maar ik kom terug naar waar ik begonnen was. De generatie vrouwen die 30 jaar geleden, of misschien nog wel langer, jong was, vertelde dat er eigenlijk niet één vrouw was die niet deze verdrietigheden had meegemaakt. Of te veel zwangerschappen, verzwakte lichaam, stiekeme abortussen, miskramen. En behoorlijk veel sterfgevallen hierdoor. Maar dat was de generatie. En alle generaties daarvoor. En vrouwen wisten niet beter dan dat, het, dat dit stille verdriet zo hoorde bij elkaar. En hoorde bij het leven van vrouwen. En ik herinner me een gesprek dat ik met mijn schoonmoeder had met nog een oude tante erbij, die het daarover hadden. Dat ze probeerde. Dat als er weer een kind kwam, en weer eentje, en weer eentje om van de trap te vallen, of op een brommer achterop te zitten, en het lukte maar niet. En dan kregen ze toch die, die baby, die ze overigens nooit wilde wegdoen hoor. Maar het was wel eens een beetje te veel. En het lichaam was meer dan eens voorkomen uitgewoond en voor heel veel vrouwen was het tot hier en nooit meer toch heeft onze generatie en dan bedoel ik mijn generatie mede door de vrije keuze van de pil daar minder onder geleden wij waren de eerste generatie die de, die de pil kreeg. maar heel vele van ons weten wat een miskraam is hebben een abortus ondergaan. En hebben ook kinderen door welke druk van buitenaf ook moeten afstaan. Nou, je ziet de resultaten in programma's zoals opsporing en enzovoort. En er zijn nog steeds vrouwen die nog steeds, en dat mag hoor, nog steeds met dit verdrietige verdriet, met dit verscheurde van verdriet binnen in zichzelf worstelen. En mag ik je zeggen, er is wel degelijk een verlossing van die gedachte hoor. Je kunt er van af. Het is niet nodig jezelf te kwellen met schuldvragen en spijt. Neem de tijd voor jezelf. Zet je voeten op de grond. Visualiseer de zon en adem die in en verbind dat met je eigen zonnelicht. Met de zon die je zelf bent. Het sterke licht dat jij bent, het goddelijke dat jij zelf bent. En kijk of je, je problemen hierover die je al die jaren maar op je rug meetorst waar niemand iets van weet of je daar bijna klinisch naar kunt kijken en kijk of je dat als het ware zonder emotie kunt bekijken of je die hele nade geschiedenis van toen vanaf het begin kunt bekijken vanaf een afstand bedoel ik dus hè? en dan beleef alles weer opnieuw En daar kan gerust wel een hele tijd over gaan, hè. En laat je maar in die emotie meesleuren. Misschien wil je dat iemand bij je is. Maar huil maar. En huil maar. En huil maar. En laat het er maar uitkomen. En het kan misschien wel een uur duren, of misschien nog wel langer. Maar neem de tijd voor jezelf. En huil alles eruit. En op een bepaald moment komt de gedachte in jou op om in plaats van door te huilen, dat je de ziel opnieuw in jouw gedachte, in jouw buikholte laat hechten. Doe alsof die ziel weer bij jou komt, in je buik. Beleef die zwangerschap van negen maanden in een fractie van tijd. Beleef de geboorte die anders plaats gehad zou hebben. Neem de baby op. Visualiseer die baby. Koester, koester de baby. Koester de ziel, de baby, in je armen. Hou ervan met heel je hart. En geef je totale liefde aan dit kind. Misschien is jouw kind... Overleden in die tijd. Misschien heb je het af moeten staan. Misschien was het een abortus. En wat dan ook. Dit kind heb je dus niet meer. Maar visualiseer die baby en geef je totale liefde aan dit kind. Voel die ziel bij je. Voel die liefde opkomen. Zie je nu, die liefde op, nu je die liefde oplaat komen? Dat je die pijn niet meer voelt? Wonderlijk, hè? Voel die liefde van jouzelf naar die ziel toe. Wieg het in je armen. Visualiseer een prachtige plek in de natuur, een plaats die jij in gedachten neemt, waar je het gevisualiseerde lichaam onder de aarde legt. Neem de ziel weer in je handen. Huilen als je dat wilt. Maar geef aan die ziel al jouw liefde. Alles wat in jou zit, geef dat aan die ziel. Maak een driehoek, die je met je beide handen vormt. Je linker en rechter. Wijsvinger op elkaar je linker en rechter duim tegen elkaar en blaas nu de ziel door die driehoek een terug naar de astrale wereld met andere woorden gun haar de ziel dus weer verder te gaan in haar evolutie Dit kun je ook doen als je kind afgestaan is. Je doet het op dezelfde wijze. Je ademt de ziel van je kind in. Je legt het lichaam voor je neer. Je maakt een driehoek van je wijsvingers en van je duimen. Adem de ziel in. En blazen door die driehoek de wereld in. Die ziel vindt zijn plaats, vindt haar plaats, want de ziel is vrouwelijk. En ook die ziel gaat weer verder in haar evolutie. Je zult ontdekken. Dat er een ontzettende zware last van je schouder is afgevallen. En dat je een ziel kunt laten gaan, is zoiets groots. Je hebt je kind laten gaan. Uiteindelijk dienen alle moeders hun kinderen te laten gaan. Op het moment zelfs als het geboren wordt, het moment dat het van de borstvoeding af is. Op het moment dat het naar school gaat, uit logeren gaat, of andere momenten. Dat het het huis uitgaat, dat het op kamers gaat wonen, dat het gaat samenwonen, trouwen, een eigen gezin krijgt. Je doet niet anders dan uit liefde de ander te laten gaan. En dit is precies wat je zojuist ook gedaan hebt. Je hebt de ander... Laten gaan. Je ziet, je ziet wat je nu gedaan hebt. Dat je van je eigen zelf medelijden. Niet medelijden, hè? Maar je eigen zelf het medelijden hiervan volkomen af bent. Want doe je dit niet... En je dient dat zelf te weten natuurlijk. Dan weet je dat die ziel al door maar bij jou geplakt, bij jou blijft zitten. En je kunt eenvoudig niet verder en die ziel ook niet. En dan begrijp je dat het vasthouden geen liefde is. Maar iets vasthouden, wat niet meer gematerialiseerd kan worden. Daar zit geen liefde in. Laat het los. Ik begrijp het wel. Het is dus voor velen willen ze dat gevoel vasthouden als een soort straf omdat ze denken dat ze dat verdiend hebben, nou dat heb je niet verdiend. Het lag in de lijn van jouw leven dat het zo gebeuren moest. Het kon niet anders. Kom hier nu overheen en laat die ziel gaan, zodat jij ook verder kunt gaan. Je hoeft niemand te vergeven en niemand hoeft jou vergiffenis te geven. Je hebt al een heroïsche daad gedaan door de ziel te laten gaan, los te laten en die ziel te, verder te laten gaan in, in haar eigen evolutie. Je hoeft niemand te vergeven. Ook die ziel niet. Het was zoals het was. Maar als je toch wilt vergeven, vergeef jezelf. Vergeef jezelf dat je jezelf zoveel jaren zo'n last op je schouders hebt laten dragen. laat het los. En ga verder met je leven. Ja, we hebben het dan over vrouwen en ik moet dan onwillekeurig aan mijn eigen moeder denken. En ja, mijn moeder was een ontzettend krachtige persoonlijkheid. En ik was het kind in de familie die, eh, dat eigenlijk eh, lastig was: lastig voor iedereen. Je zou nu zeggen: ja, een, een uh, nieuw tijdskind zou je kunnen zeggen. Mensen vonden mij ook altijd heel erg lastig. Maar gelukkig, ik ben op een bepaald punt in mijn eigen leven over mezelf heen gekomen. En ik dacht, oh, heb ik al die tijd mijn moeder verkeerd gezien. Nou, verkeerd wil ik niet eens zeggen, maar niet juist gezien. Ze was precies de spiegel voor mij. En toen ik dat door had. Oh. Ik ben naar haar toegegaan en ik stond in de deuropening ik zag haar zitten bij het raam, in haar stoel en ik kon eigenlijk niets zeggen. Ik had haar eigenlijk om vergiffenis willen vragen. Ik had willen zeggen, het spijt me dat ik zo lastig ben geweest. Het spijt me dat ik zo lelijk over je gesproken heb. Maar ik kon het niet. Ik kon het wel hoor, ik kon makkelijk over mezelf heen komen op dat moment. Maar ik zat zo vol, vol diepe emotie. En ik kon alleen maar naar de toe komen en mijn armen om haar heen slaan. En ze keek me aan en ze sloeg haar armen om me heen. En vanaf dat moment hebben we Goddank nog heel veel goede jaren samen gehad. Waarin we elkaar volkomen begrepen, waar geen wanklank was meer. Ik zou bijna zeggen, daarom ben ik nu ook zo'n expert, mag ik zeggen, in, ja, in die ervaring. En mijn moeder is in 2000 overleden. Waarschijnlijk wilde ze nog net het jaar, het jaar eh, 2000 meemaken. Ik kan het me voorstellen. En juist dat overlijden van mijn moeder heeft me bijzonder aangegrepen. Gelukkig had ik niets meer, had ik geen schuldgevoelens of nare gevoelens meer naar haar toe. Er was alles over en kon ik vanuit een liefdegevoel daarnaar kijken. En toch heeft dat overlijden van mijn moeder me ontzettend aangegrepen. En het eigenaardige is, ik heb er nauwelijks om gehuild, ook niet daarna. Maar het was ook compleet. Een moeder is er altijd, en zo wil je dat eigenlijk houden. Maar ze is 92 geworden, ze was bijna 93. En het werd tijd voor haar om verder te gaan in haar ontwikkeling. En dat is nou juist wat ik haar zo van harte gunde. Mijn verdriet om haar was mijn verdriet. En ik heb dat maar gewoon steeds maar laten komen. Het kon me niets, maar dan ook helemaal niets schelen wie dat nou zou zien en waar ik was. Het, het lijken wel weeën die opkomen en die je gewoon maar moet ondergaan binnen jezelf en ook laten gaan. Dat, dat, dat, dat drukkende gevoel van verdriet. En op een gegeven moment bemerkte ik, dat juist de liefdevolle gedachten naar haar toe, mijn verdriet weg -appten. Ik kan nu met zoveel liefde terugkijken op een bijzondere goede band die mijn moeder en ik hadden. zo vaak als maar mogelijk was, was ik bij haar. En die laatste week, waarvan ik niet wist dat het haar laatste week zou zijn, want het kon nog wel een jaar zo voortduren, was ik vaak bij haar. Maar het eigenaardige was dat toen die week begon, ik eigenlijk wist... En mijn moeder ook, we keken elkaar aan en we moesten allebei huilen. En er was nog niets aan de hand. Ze zat als altijd als een koningin op haar stoel, mooi opgemaakt, goede kleren, altijd met een mooi parelsnoer om en een gouden ketting. En zo zat ze daar ook die keer dat ik bij haar kwam. En ik pakte haar handen vast en we begonnen allebei te huilen. En toen mijn man de kamer binnenkwam, die zei, wat is er? Zeiden we allebei tegelijk, niet hoor en we droogden onze tranen. Maar die laatste week, zonder dat ik wist dat het de laatste week zou zijn, ging ik zo vaak als maar mogelijk was aan haar bed zitten. En de laatste paar dagen mocht ik haar begeleiden. Ze liet het toe dat ik sprak over de astrale wereld, over de kosmos, over haar moeder, over haar vader, wat er ging gebeuren. En ik zei: Als je nog meer wilt horen, knijp dan even in mijn hand. Had op een gegeven moment kon ze niet meer spreken. En ze had dus ook besloten op een bepaald moment om op bed te liggen en ze vertikte het om eruit te komen. Het was slechts accepteren en vertellen over wat hierna kwam. Want daar waren we nooit aan toegekomen in ons leven om daar samen over te spreken. En ze zoog alle woorden als een, als een spons in. En daarom zeg ik ook, mocht ik haar begeleiden. En dat nu is een van de mooiste ervaringen in mijn leven geworden. En ik ben er erg dankbaar voor dat dat mij is gegeven. De laatste dagen kwamen af en toe mensen van het bejaardenhuis, de kamer binnen... En bleven even stilstaand voelen. De liefde van je medemensen te voelen en te ervaren, was als een warm bad. Ze kwamen stil bij het bed staan. Ze zeiden niets, maar in hun ogen kon je zien dat ze... dat het als een levenselixer was, om die liefde te voelen. Ik wist dat als ik gele bloemen mee zou nemen, dat de ziel sneller zou los raken van het lichaam. Maar ik dacht, alles heeft zijn tijd. En ik forceer niets. Van afleggen had ik wel gehoord. Maar ik wist daar niets van en ik verkeerde in de veronderstelling dat je alleen maar de ogen dicht, te hoefde, dicht hoefde te doen. Een dag voor het heengaan van mijn moeder werd me gevraagd of ik haar wilde afleggen als zij stierf. En ook dat is een ervaring die boven de dingen uitstijgt. Je ziet het lichaam. Je mag het nog eenmaal wassen, om daardoor erkenning te geven aan het lichaam. Het was mijn keus om bij haar geboren te worden. Door haar sterke persoonlijkheid zou zij mijn grootste levensspiegel worden. En ik had gedurende onze beide levens gelukkig alle kans en gelegenheid gehad om over mijzelf heen te komen. En haar daarvoor te bedanken. Nou, misschien wil je wel weten of ik er wel of niet bij was toen ze overging. Nee. En ook dat was helemaal in de aard van mijn moeder. Ik zou naar haar toe gaan. Maar ze dacht waarschijnlijk, nou als je komt, dan kan ik niet, dan kan ik niet overgaan. Ik zorg wel dat je nog thuis bent. En ze zei, met, met uitleggen, dat dacht ervoor niet met haar mond, maar ik zei, vind het goed als we zo en zo laat komen. En de ogen lichten even op. En ze knikte, dat is goed. Ik had het kunnen weten, ik had het kunnen weten. <laughs> Want thuis lag ik nog in mijn bed. We zouden een uurtje laten gaan, of anderhalf uur later. En ik doe even mijn oog dicht om te mediteren over mijn moeder. En ik zie een prachtige blauwe lucht. En er komt van rechts een prachtige vogel aan met duizenden kleine sterretjes uit te, uit te veren. En die vloog van rechts naar links. Ik kan het nog steeds zo voor me zien. Ah, dacht ik, ik ben er toch bij geweest. En toen ging de telefoon. En toen wist ik het zeker. Maar in ieder geval, lieve mensen, zo is dat dus. Zo gaan de dingen. Het is maar goed dat we niet het eeuwige leven hebben. We mogen steeds maar weer verder gaan. En als we nog niet klaar zijn, dan komen we gewoon weer terug. Want het leven blijft altijd. Het houdt niet op. Maar ik had het hier dus nu alleen over vrouwen, over de energie van vrouwen. En nou, ik vond het ook wel even leuk om... Toch ook iets over mijn moeder te vertellen. Misschien hebben jullie ervan genoten. Nogmaals, het is altijd weer terug te horen in het archief. Mocht je vragen hebben of willen schrijven, doe dat via mijn website ihra.nl en je krijgt altijd antwoord van me. Je kunt het ook via de uh, chat doen, maar ik ben niet altijd op maandagavond aanwezig. Dus ik kan ook niet altijd op maandagavond bij de chat zijn. Dus lieve mensen, het is bijna weer tijd. Een heer, heerlijke week. Goede, veel plezier vanavond bij de andere uitzendingen. En tot volgende week. Dag!